Van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne gaat Franse luchtafweersystemen en zo'n 100 gevechtsvliegtuigen kopen die nog het meest lijken op F-35's. De deal werd bekendgemaakt tijdens een bezoek van president Zelensky aan Parijs. President Macron spreekt van een historische deal. Frankrijk gaat Oekraïne ook trainen om de gevechtsvliegtuigen te gebruiken. Ook de vader van een Duits gezin is overleden nadat hij ernstig ziek was geworden op vakantie in Istanbul. De moeder en twee kinderen overleden eerder al. De man lag nog dagen in het ziekenhuis. Aanvankelijk werd gekeken naar voedselvergiftiging, straatverkopers werden opgepakt en een restaurant werd gesloten. Nu kijkt de Turkse politie ook naar ongediertebestrijding in het hotel waar het gezin verbleef. Andere gasten zijn ook ziek geworden. Mogelijk heeft dat te maken met chemicaliën die zijn gebruikt tegen ongedierte. Drie aannemersbedrijven worden verdacht dat ze onderling prijsafspraken hebben gemaakt bij een aanbesteding van een gemeente. De autoriteit Consument en Markt heeft invallen gedaan bij die bedrijven en gaat verder onderzoek doen. Als blijkt dat er echt prijsafspraken zijn gemaakt, kan dat de aannemers op boetes komen te staan. Die kunnen oplopen tot 10% van de jaaromzet. Vrouwen die praktisch zijn opgeleid met VMBO of MBO1 zijn in twee derde van de gevallen financieel afhankelijk. Ze krijgen vaak minder betaald en werken minder dan andere vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze staan er in het huishouden en in de zorg voor kinderen meestal ook alleen voor. Het weer vanavond flink meer buien vanuit het westen. Tussendoor zijn er opklaringen. Vannacht verandert er weinig. Wel koelt het flink af. Vooral landinwaarts gaat de temperatuur richting het nulpunt. Morgen wisselvallig met zon, wolken en buien. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 De herhaling van Alternative FM. I'm afraid. I refuse to get help Now I trip, I'm just gonna leave a mark Attacking me, attached to me, I'm bound Panic, panic, I know it's pathetic Distracting me, detaching me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 het gebeurt er om me heen De jongens zitten al jaren maar bezoek melk elke week Moeders hebben tranen en de junkies zoeken beest Maar wat te verdiend rijk hier op de zee. Want ik weet de van gemaakt, zucht, hap, lucht Mijn brieven in mijn zak, stiekem op dat ik stiekem op Krijg van wat ik pak Niemand redt je achter, ik pas wel op met wie ik lach Of wie het mee, ik ben gekomen ook alleen Dan ga ik weg, heb ik me vind nog steeds gemest die met mijn Nike, stap ik de ring En dan voel ik me net Nike Geen geld, hebben, nou te honger Begon op, Begonnen brood, maar ben nooit gestopt met ik geloof Dus kan nu al mijn jongens blij zien Money, yeah. En peace is al aan niet kleine jongens zitten vast voor de halve key, they call me. Please don't talk to me. Ken mijn banden op de zee, weg, Ik wand om niet. Wat gebeurt er om mee? Zien alleen een klein beetje money in de fame. Niemand die maar vraagt van ben je wel, oké. Okay? Maar wat er verdiend rijk hier op de zeven. Wat gebeurt er om mee? Die jongens zitten al jaren, maar bezoeken melk er weeg. Moeders hebben tranen en de junkies zoeken beest Maar wat er verdiend rijk hier op de zeven. Two, three, two,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 my biggest red flag you say i'm pretty but it's a matter of fact like you quoted script you got here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 Hij is niet te benijden in ieder geval. Nou, ik ben dan vanaf morgen echt aan de beurt. Vrijdag, zaterdag en zondag is er namelijk die popronde hier in Noord-Holland. Dan hebben we Alkmaar, Haarlem en Hoorn. En dan is er nog een week later, volg Hilversum nog. Ja, dat is een beetje, ja, Utrecht, Noord-Holland. Het is het gooi, maar het Hilversum valt toch echt onder Noord-Holland. Maar goed, over de Kiwi-club.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 ja, het niet helemaal voldoet aan dat typische darkwave genre. Mm -hmm. uh, dat is ook al wel vaker in de media opgemerkt. Uh, we hebben laatst dan maar uh, het label uh, uh, ja, het, uh, Bio, die hebben we het een beetje bezonnen. Het is een beetje Britpop, New Wave of zo zit het een beetje tussenin. Mm -hmm. uh, ja, dus echt uh, typische darkwave is het niet. Maar, uh, maar wel donker qua thematiek vooral en uh, ja, sommige nummers ook wel. Als ik postpunk zeg, hebben jullie daar ook nog enige verwantschap mee? Zeker, ja. Ik denk dat je het heel goed onder die uh, noemer kunt schaden. Mm. Uh, ja, sommige nummers uh, hebben wat meer een punkrandje. De andere nummers uh, misschien uh, een beetje meer een Britpoprandje, Maar ik denk dat ze allemaal wel een beetje de postpunk-genre zitten inderdaad. Ja, het is ook gewoon een... Uh...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 Uh, ja wat kan ik ervan zeggen Iedereen werkt gewoon en, uh... Maar als ik je, als ik je zo beluisteren, Dan laten de maatschappelijke kanten Jullie niet onderberoerd Want daar gaat het dan uh, ja. merendeels over Ja zeker Ik denk wel dat iedereen in deze band wel uh, nou ja, Maatschappelijk geïnteresseerd is En uh, nou, sommige mensen In de band uh, gaan ook wel eens Naar een demonstratie bijvoorbeeld hmm. uh, Iedereen heeft wel zeker veel affiniteit Met uh, Nou ja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 ja, een beetje feel te krijgen in, uh, in het hele genre. Ja, er zijn ook heel veel mensen die hebben, en ja, voornamelijk aan eind jaren 80. Ik ben een beetje de Benjamin in de band, maar veel mensen die ook eind jaren tachtig uh, nogal bandjes hebben gezeten en uh, daar toen ook wel redelijk ver mee zijn gekomen. En ook wel wat new wave hebben gespeeld. Maar uh, ja, dan ga je na een aantal jaar ga je daar weer eens mee bezig. En dan is het uh, ja, een leuke eerste stap. snel gewoon om eens, ja, te zeggen weet je wel, gewoon de cure koffer, Jordi Fission spelen, je dat soort bands. En dan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 Ja, dat is het idee om dat, dat dan uh, nu steeds meer uit uh, te gaan breiden. Ja. Dat ook een show van anderhalf uur bijvoorbeeld zouden kunnen doen met de eigen, uh, eigen muziek. Maar ja, ik denk zelfs dan is het wel altijd leuk om gewoon... Ik vind het ook altijd leuk om als ik zie die dan opeens een gek koffer doen... Uh, weet ik veel, van New Order of zo. Dat je denkt van, oh, dat vinden ze dan blijkbaar ook leuk. Dan zie je een beetje waar Ben's door beïnvloed worden. Dus uh, ik denk dat we dat ook altijd wel zullen blijven doen. Even één of twee uh, ertussendoor, Waarom niet? Leuk. Ja. De uh, Darkwave, waar is die te vinden op het wereldwijde web...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 ...vriendinnen van elkaar zijn... ...en in december gaan ze met elkaar... ...dus nou ja, met elkaar... Euh, ...dan zijn die beide bands te zien in Sinatol. Ach, laten we dan toch ook maar even... ...Lore Mipsum er even bij pakken uit Volendam. En naar mijn idee het beste nummer... ...op de Flat Cap en Rain Max. The Spooky Song.